Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rekening van de waterschappen komt steeds meer bij burgers te liggen. Die zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan betalen... terwijl boeren er juist steeds minder aan kwijt zijn. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. In 2000 werd het beheer van de watersystemen... voor 70% door de burgers betaald en voor 30% door de boeren. Nu is die verhouding 90-10. Volgens de Unie van Waterschappen komt dat doordat de waterschappen meer voor burgers zijn gaan doen. Maar een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen spreekt dat tegen. Zij zegt dat de boeren gewoon goed hebben gelobbyd. D66 en de SP willen opheldering van minister Plasterk. In Pakistan zijn acht doden gevallen bij een schietpartij... in het huis van een gebedsgenezer. Zes gewapende mannen kwamen aanrijden op motorfietsen... en stormden het huis binnen waar ze wild om zich heen begonnen te schieten. Het gebeurde in Karachi, de grootste stad van Pakistan. Behalve acht doden zijn er twaalf gewonden... onder wie de gebedsgenezer zelf. Die kregen een kogel in zijn onderbuik. Hij heeft geen idee wie er achter de aanslag zit... want hij werd naar eigen zeggen niet bedreigd. De auto van Pieter van Vollenhoven is op de Veluwe tegen een hert aangereden. Dat gebeurde bij nieuw -Milligen. Van Vollehoven zat niet zelf achter het stuur, schrijft hij op Twitter. Hij zegt ook dat de auto zwaar beschadigd is. Of prinses Margriet ook in de auto zat, is niet duidelijk. Panels in BBC-programma's mogen niet meer alleen uit mannen bestaan. Voortaan moet er minstens één vrouw in zitten, heeft de BBC-directie besloten. Het gaat om panels zoals in Have I Got News For You... dat in Nederland bekend is als Dit Was Het Nieuws. Programma's zonder vrouwen kunnen gewoon niet, zegt een BBC-directeur in een Britse krant. Afleveringen met alleen mannen die al zijn opgenomen mogen nog wel worden uitgezonden... maar in nieuwe afleveringen moet steeds een vrouw te zien zijn. Het weer, vannacht kans op een bui, het koelt af naar een graad of 3 en de wind neemt af. Daarna een grijze dag met af en toe regen. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven met Adeline van Lee. Moet overal wat van vinden. En er gebeurt zoveel. Hè? Van de knikkers van Anne Frank tot de piemel van Woody Allen. En wat moet u dan ook nog eens een keer met mijn mening? Ja, en toch ga ik hem geven. Hè? Bijvoorbeeld over die plasterk. Een ego-trippertje, een adele kwebbeltante, en een eigenwijs stuk vreten. Kijk, voor die politiek moet je altijd wel een beetje een egotripper wezen. Hè? Anders krijg je er toch niemand meer voor voor het werk... Maar die andere partijen die nou bloed ruiken, wat is dat toch genant zeg. Ik kijk toch liever naar een film over wilde dieren die elkaar meteen opvreten. Ja, en dat vlees eten, die kiloknallers, die supermarkten die nou toch weer meer van dat dieronvriendelijke vlees verkopen. Ja, wat dacht je dan? Dat supermarkten bezig zijn met dierenwelzijn? Nee, die zijn uiteindelijk alleen maar met hun eigen poen bezig. Ja, en het goud... Twee keer goud hebben we, fantastisch. En nou zeggen sommige mensen weer dat dat helemaal niet zo fantastisch is, omdat wij eigenlijk het enige echte Schaatsland zijn. Nou, je houdt toch altijd aan zijn, Goud is voor mij gewoon goud en anders niks. En gaat u nou ook meedoen aan dat live-locking, dat je elke 30 seconden een foto van je eigen leven maakt? Nou, ik niet hoor. Get verder, ik word er niet aan denken. Gebeurd is gebeurd en klaar. En als je ouder wordt, dan wil je trouwens helemaal niet zo vaak meer op de foto op. Maar elke dertig seconden, wat een narigheid doet de mens zich toch allemaal aan? He? Nou, ik heb gezegd, het orakel heb gesproken. En ik wens u een fijne nacht, wakker of slapend, met of zonder foto's. Doei doei. doei. Sorry, wat was er weer goed, hè? Onze groentevrouw. Kijk op www.groentevrouw.com voor meer opwekkend. Sorry, is de kuchknop. Uh. Zijn dat hebben. Uh, welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, mijn gast is vannacht niemand minder dan... en dan moet ik die bril opzetten op die ik van haar man heb gekregen... want ik was de mijne vergeten... Marie Maris. Kent u haar? Nou... Als het niet zo is, ga u schamen, lees haar groentebijbel en dan kom ik bij u eten. Hey, welkom Maris. Want eigenlijk heet je natuurlijk Maris, hè? Ja. ja. Of moeten we nu Marie zeggen? Uh, Bart noemt me altijd Marie. Er zijn een aantal dierbaren die me altijd al Marie noemden. Oh, dus Oké. Okay. Ik dus van, ben er wel aan gewend ook. Want eigenlijk was het een hele lange achternaam. Een hele verschrikkelijke achternaam. <laughs> Hakkenberg en dan van Gaasbeek. Hakkenberg van Gaasbeek klinkt wel goed. Nou, je is het van te... adel of zo? Uh, ja, maar of dat nou iets is om trots op te zijn? Dat je van adel bent? Wat ben beetje... je? Ben je frui dat je... Net, net zo genant als... Uh... Nee, maar nou, heel lang geleden hoor. Maar er staat nog een kasteel in. Als je langs Brussel rijdt, staat er zo'n bordje naar het slot van Gaasbeek. Of kasteel, oh, weet ik van wat het is. Ja. Maar onder Brussel? Uh, volgens mij bij de ring van Brussel staat Ach. het. Oké. Okay. Nou ja, we hebben, we hebben maar het nog... is een hotel hoor. Dat is geen familiebezit. <laughs> nee, dat begrijp ik. Hey, uh, uh, nou, want we hebben nog een adel, adellijke dame... hier in de uitzending, Marjolein van Heemstra. Oh. Dus we beginnen het programma... met een adellijke dame en we eindigen... Nou goed, Marie-Marie, uh, uh, je schreef echt een prachtboek. Hè? Een standaard werk, de Groentenbijbel. Het zou overladen moeten worden met prijzen, want het is zo helder en zo no-nonsense en zo lekker. En ik vind het ook een pluspunt: het is zonder plaatjes. Waar wel mooie foto's van, uh, van je man bij in hoor, daar niet van. Het is echt voor grote mensen in de keuken. Uh, uh, jij was kok, maar je bedacht zo'n 20 jaar geleden dat je eigenlijk ook liever zelf je groenten wilde verbouwen. En dat doe je nu al jaren met succes in Noord-Frankrijk. 850 recepten uh, met meer dan 65, of, of waren het precies 65, groentesoorten. En het is heus niet alleen een boek voor vegetariërs, ben je gek. Het is gewoon, ja, ik zei het al, een standaard werk. Hoeveel is druk ben je nu? Uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen, oh, maar ze oh, nee. was al, luistert toch ja, want niet meer. Toen ik het wilde hebben, was, waren we al bij de tweede druk. Ze zijn de vierde aan het drukken. Eh, denk. Echt waar. Ja. Gaat goed, goed, hè? Ja. Hartstikke leuk. Nou, helemaal terecht. Nou, uh, uh, uh, uh, er liggen ook een, een aantal keukenjaren en ook een aantal tuinjaren aan ten grondslag. Daar uh, gaan we het uitgebreid uh, over hebben dadelijk. Maar uh, eerst even, wat is jouw lievelingsgroente? Welk seizoen hebben we het over? Oh ja. Uh, nu in de winter? Boerenkool. Cavallonero, boerenkoolst. Zelf... Cavallonero, wat is dat? dat is, ja, hetzelfde familie het is ook zo'n palmkool. Je ziet het nu wel vrij veel in, in de chicere, hippere groenteafdeling. Het, huh? Ja, het is ja, moeilijk uit te leggen in woorden. Nou. Daarom heb ik ze gefotografeerd. Ja, ze groeien. Precies, ja. Het is grappig. Uh, uh, mijn man is, is jarig uh, eind juli. En die wilde als kind altijd op zijn verjaardag boerenkool. Dat was mm. natuurlijk nooit. Dus op een gegeven moment dacht ik... ja, ik heb boerenkool gevonden. Maar In Frankrijk is het ook niet zo makkelijk. En het was groene kool. Ja, dat is toch heel anders. Toch iets heel ja, anders. Ja. En verse boerenkool... Heb, je, zie je het in Frankrijk ooit ergens? Dat eten ze toch helemaal niet? Je ziet het wel in een moestuin. Maar vaak ben ik achter, eh, is dat verkeerd? Zaad gekocht. En dan weten ze ook niet wat ze ermee moeten. <lacht> dan mag ik het hebben. Oké, oh, oké. Okay, okay. Wat grappig. Nee, nee, want, maar het, ze, ze kennen het op zich, maar niet, het, niet veel. Nee. nee. Maar als, je, als ik jouw boerenkool zal proeven... dan denk ik dat ik iets anders proef... dan uit een gesneden zakje ja. bij de grootgutter. Ja. Want dat vind ik niet tevreden. Nee, maar alles wat voorgesneden is, is eigenlijk niet tevreden, toch? Dat is les één gewoon. <laughs> dat is, maar dat vind ik ook zo lui. Ja, nee, maar mensen zeggen, ik heb geen tijd, ik heb geen tijd. Maar het duurt, als je heel onhandig bent, een kwartier... En dat is ook, volgens mij, een heel goed momentje. Je kan ook heel veel geld betalen... voor een sportschool of meditatie, Precies. weet ik veel. Ga gewoon een kwartier voor jezelf koken. Dat ja. is dat beetje snijden. Maar ja. Heerlijk. Nee, ik ben juist blij als ik denk... Nou, nou, weg bij die computer. Ik ga nu gewoon even koken. Ja. Uh, is, er, is er ook een groente die je niet lust? Uh, ik ben geen enorme fan van spruitjes. Maar ik lust ze wel. Maar... Ik kook ze niet heel vaak voor mezelf. Oh, ik vind spruitjes heerlijk. Kleine kooltjes vind ik het. Lekker. Ja, zijn het ook, ja. ja maar... Ik lustte als kind spruitjes in Witlof, maar geen prei. Oh ja, Te scherp oh. of zo. Ik weet het niet. Okay. Ik vind de spruitjes steeds minder bitter geworden. Klopt, hebben ze eruit gekruist. Nou, weet je, dat vroeger spruitjes ook als een soort kerstboom groeiden. Maar nou, dat ze... doen ze op zich nog steeds. Volgens mij. Nou, je ziet, als je ze nu ze hebben ze ze helemaal recht gekweekt, toch? Bijna. Oh, dat is van tegelijk... onderaf breder was op de stam. Ja, en dat ze dus ongelijkmatig... Ja, nee, dat, ja, bij mij in de tuin is dat ook wel zo, hoor. Dus je hebt nog de echte spruitjes. Ik denk het. <lacht> ze zijn behoorlijk bitter in ieder geval. <lacht> oh, dan kom ik ook nog eens een keer daarvoor langs. <lacht> ja, dat is ja. leuk. Hé, hey, uh, uh, nou, de, de allereerste les heb je net al gezegd. Ik snij je eigen groenten. Dat ja. is echt, daar begint het mee, toch? Ja. Geef jezelf dat kwartiertje. Ja. En je zult zien dat je een rustiger en gelukkiger mens wordt. Oké, okay. dit is de eerste les. Hou het even <lacht> bij. Nu muziek, dat was nog een hele tour voor jou. Want uh, je houdt van zoveel muziek. En je bent bijna een maand bezig geweest om de ultieme lijst samen te stellen. Die is natuurlijk veel te lang. Nou, dit, nee, dit is een heel klein stukje van de ultieme Lijst wat jij gekregen hebt. <laughs> maar dat is al twee uur muziek bijna. Ja. Nou, arme schat, je zult moeten kiezen. Maar van het eerste nummer, daar was je helemaal zeker van. Vertel. Het is een heel oud uh, volksliedje. En het wordt ook in een heel raar uh, dialect gezongen... waar je normaal ver zegt, zeggen ze vart. En dat is dan het liedje van uh, de groentehandelaren. En die prijzen hun waar aan. En dat is nu door een soort modern bandje... hebben we daar een hele fijne, vrolijke versie van gemaakt. En als groenteverkoper kon ik toch niet anders dan voor dat nee, nee, liedje he? kiezen. Oké, okay, en die band, die heet, het heeft een hele gekke naam. Uh, weet jij het uit je hoofd? Uh, ik heb het hier wel ergens opgeschreven. Uh, Marchand de Ruud Legume. Oui, maar. oui. En als band noemen ze... Uh, Chanson plus bifluorée. Ja, het is een komisch beentje geloof ja, ik. Ja, het is een beetje. Verder maken ze vrij vervelende liedjes, maar okay. ik vond deze... Dat... Komt ie. Il y avait un commerçant, je vous dis qu'est un chalant. Quand il avait à chanter, il se faisait pas prier. À 5 heures du matin, il chantait ce gai refrain. ses carottes puis ses navets, venez voir comme ils sont beaux. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navets et des betteraves puis des poireaux. Oh, oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges et des vertes. J'ai is la rigide, dit le rigide, on dit la dent, des dit la radis, dit dit le rigide, là faut à chanter, viens d'en voir mes échalotes, seulement sous la botte, des radis de la salade, du puis de la rubis, c'est avec de la cassonade. Oh, on en a des légumes, carottes puis des navaux, et des puis des foireaux, oh oui, on en a des beaux choux, des, fatales, puis des tomates, on en a des, rouges, des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 de maat erop. Quand vient le temps des bleuvers, il faut le watcher de play. Des belles prunes, et puis des fraises, des grossettes, puis des framboises. Tour en, en allant, j'ai pas vu le commerçant. Ses cassons étaient pas pleins, il en faisait de bourrin. Quand le temps est arrivé, il vient tout décourager. Il va vendre sa wagon, tour un p'tit plat, tour de gym. Il s'en va tout de travers, enfin, allez, c'est ma chère. Wartes, oh, on en a des légumes, des carottes, des nabots, et des pétrapes, puis des foireaux, oui, on en a des beaux choux, des patates, des tomates, on en a des rouges, des wartes. Opzommen. Dit waren dus uh, chansons plus Bille uh, Nou goed, uh, een keuze van uh, Marie Maris, mijn gast vannacht. Maar ik moet even snel opzommen wat we voor de rest van uh, uh, de nacht gaan doen. We hebben deel 3 en 4 van het hoorspel Kafka's te Tekeningen. En ik praat met Marjolein van Heemstra over haar, uh, samen met, trouwens, met Sadettin uh, uh, Carmi Ligus over de voorstelling Jeremaya, dat is deel 1... van de driedelige theaterserie Hollandse Luchten. Uh, verder is er ook nog uh, een verse column van haar weer... over haar Facebookvrienden. Uh, spreekt Jan Eemhuis weer met Rex van Beuningen... dit keer over ene heer Walvis. Heeft Jan weer een fijne track, uh, Mysterie van Immerly geschreven. Ko van Gevert, uh, leest een mooi verhaal over Otrabanda in Willemstad... F-punt doet zijn moeder. Romanee Rodriguez belt weer aan bij een van haar buren. En u begrijpt, ze beschouwt iedereen in haar straat als buren. Goed, nou, tot slot. Website adelinevanlier.nl. Kan je van alles teruglezen, podcasten. Kan je ook abonneren. Je kan ook mailen naar het uh, hetgoedeleven.nl. Je kan me bevrienden op Facebook. Zet ik ook al die, f, uh, die, die, die podcasts neer. He, dat is Adeline van Lier. Dus uh, uh, uh. Nou, twitteren via... n8vh. Goede leven. Dat doet Fleur voor mij. Want Fleur doet er geen nu. Dank je wel, Fleur. Oké, okay, ik ben klaar. Marie Maris, uh, mijn gast. Schrijfster van, uh, van de kook, uh, groente, Bijbel met ondertitel van aardappelpuree tot zuuringssoufflé. Uh, ze is kok, ze is tuinder, ze is bed-and-breakfast-houder. Uh, nou, eerst maar een plaatje nog weer van jouw elle Lange lievelingslijst. <laughs> dus welke gaan we nemen? Jij mag het zeggen. Dus zij is dan helemaal op scherp van welke moeten we naar halen. Oh, wat had je daar Kijk. onderstreept nog? Ja, ik heb vans. doen wel Ico, toch? Ja, waarom? Waarom ja, doen we dat? We zijn dat? fijn en vrolijke liedjes nu. Ja, oké. Okay. En, en, en heb je iets over Ico Ico te melden? Uh, Jezus, ja, wat kan je er niet over melden. Het, is, ja, ik vind, het lijkt een heel klein, simpel liedje, maar het is een heel bijzonder liedje. En je hoort ook heel erg New er natuurlijk in. Absoluut, de Dixie Cups, dit is in 1964. Het, het, het is ook, uh, het schijnt een, echt een heel oud, traditioneel liedje te zijn. Want die meisjes hoorden van hun... Oma, ja. die hoort het zingen. Dat zit ook in ditje verwerkt. Maar ik, ik, ik, zat, ik had het even opgezocht. Het schijnt ook, want je hoort ze dus allemaal tikken met stokjes... Ja. dat het gewoon at random is even opgenomen in de studio... terwijl ze aan het pielen waren. Ja, maar ze zwingen wel. Ja, en direct. later hebben ze dat allemaal dus... dingen bijgezet. Dus het is wel heel spontaan ontstaan, dit nummer. Maar goed, het was de laatste hit van de Dixie Taps. De laatste? Oh ja. Ah, oh, dat wist ik niet. My grandma and your grandma were sitting by the fire. I'm gonna tell your grandma I'm gonna set your flag on fire. Talking about him now, him now. I go, I go one day. Jagamofino, one night. Jagamofino, Fino, day. Look at my king all dressed in red. I could one day. I bet you five dollars, he'll kill you day. Shuggamufinan day, talking about it he now. Hey now, hey now. I nah, na. I for one day Shagamu no one day, Shaga Mofinan day. My flag, boy and your flag, boy, sitting by the fire. My flag, boy, to your flag, boy. I'm gonna set your flag on fire, talking about it now. Hey, nah. hey, nah. I aiko, aiko, one day one day Shagambo I'm one day See that guy all dressed in green Aiko, aiko, one day He's not a man, he's a loving machine Shagambo Talking about he now nah. hey, nah. hey, nah. hey, nah. Aiko, aiko, one one day Oké, okay, de Dixie Cups waren dat. Maar goed, um, Marie, we gaan even je doopzij lichten. Oh, ja, toch? <lacht> Wat weet ik? Nou ja, al vanaf je vijftiende werkzaam in het restaurant in de keuken. Hoe dat zo? Ja, mensen wel. nee. Je was geen studio of kennelijk? Had ze iets in, Laat Mij maar iets doen in die keuken of wat? Uh, nou, ik deed het eerst uh, s avonds en in het weekend. en Ja, ik vond school niet echt heel erg leuk, nee. En dus ja, dat werd meer en meer. En toen uh, bood chef -kok, mijn eerste chef -kok Hans Heemsbergen... bood aan om uh, een soort lerend werk... hebben we daar een beetje uitgevonden. Welk restaurant mij. was het? Dat was Karel's in de pijp in Amsterdam. Karel's restaurant. Oh, gewoon Karel's. Ja, ja, ja, ja, ja. Niet op het hoekje in het café, maar in het restaurant. Erna. In het restaurant. Ja, ja, ja, ja. Oh, dat heb ik heel vaak gegeten. Dus nou, waarschijnlijk heb ik gewoon... ongetwijfeld voor je ook Jezus, ja. Want dat is alweer heel lang geleden. Ja, dat is heel lang. Ja, toen was ik 15 en ik ben uh, bijna 40. Dus nou, dat is een tijdje geleden. Ja, ja. ja, precies. En dat heb je dus... Uh, uh, de, de, om dat, omdat je dat gewoon lag. Had je dat thuis al ontdekt? Dat je dat goed vond of leuk vond? Hulp je je moeder of uh, misschien kookte je mm. vader wel? Weet ik veel. Mijn lieve Papa de Keur kookte veel en graag, maar nooit samen eigenlijk. Nee, was vooral je vader die kookte? Uh, ja, eigenlijk wel. Groot gezin, nee. klein gezin? Uh, oh, dat wordt dan heel ingewikkeld. Oh, ga je niet zoveel tijd hebben? We oh, niet. Nee, maar zitten? Oké. Okay. Maar leuk te horen dat je vader lekker kookte. Die hield er dus wel van. Ja. En je was ook thuis wel gewend om lekker te eten, dus. Ja. Mooie dingen te hebben. Dus... En mijn moeder kon ook wel goed koken, hoor. Maar sinds. Uh, yeah, ja, hij, uh, hij was meer van een restaurantachtig ja, ja. vriend uh, die groot kok was. Oké. Okay. Hé, hey, en uh, uh, was dat zwaar in dat, in dat restaurant koken? Het was eigenlijk alleen maar leuk. Als je 15 bent, is niks zwaar. Nee. Nee. En hoe lang heb je dat gedaan? Uh, ik heb tien jaar in restaurants gekookt. En toen ben ik uh, gaan freelancen en cateren. En hoe deed je dat cateren? Deed je dat mobiel? Nou, je... Ja, overal, nergens. Van ja, of of kook je thuis? En dan had je zo'n karretje, waar je, een busje, waar je vanuit kookte of wat? Uh, nee, nee, niet zo'n zo bus met alle spullen erin. Nee. Nee, meestal op locatie. En dan echt ja, van weilanden tot uh, enorme zalen. En, uh, en voor wat voor mensen? Dan. Voor films? En producties, uh, nee, niet? meer van bruiloften tot grote bedrijfsfeesten. en, oh, en aantal ja, ja. cateraars waar ik werk. Dan kwamen we van het concertgebouw tot... Uh, ja, ja. ja van, van alles en nog wat. Ja. Van heel hip tot heel truttig. Ja, ja, precies. <laughs> Hey, en uh, uh, uh, uh... je had toen al die droom om, uh, ja, om, ooit een huisje te hebben in Frankrijk. En kwam dat door uh, je oma, die Joppa, die ook een huisje had ergens. Je ja, hebt echt heel hard je huisje. <laughs> die had ook in uh, vlakbij waar ik nu zit had zijn vakantiehuisje. Ja. Uh, dus daar kwam ik altijd in de vakanties als kind. En ik, ik vond buiten zijn heel erg fijn. En ik wilde altijd voor later als ik oud ben... wilde ik dan een huisje buiten. En toen dacht ik, ik kan het beter alvast kopen. En het mocht ook in Friesland zijn. Of op Cuba, dat maakte mij niet zoveel uit. Dus het maar in de natuur was. Ja. Maar per ongeluk werd het toch weer Die streek daar. waar je dus ja. zelf geweest bent. Nou, het is maar vier uurtjes rijden hier van Ja, dat, dat is super. Maar... Eh, um... Die groentetuin die je toen begonnen bent, was dat iets wat, wat al helemaal in jou zat? Dat met je nou, handen ik ben wel die... een vroetertje, ja. Ik hou erg van uh, in de grond uh, klooien. Had maar je al eerder hier ook in Amsterdam een. Uh... Nee, wat valt er hier nou. Ja, schot? Niet... Ja, nee, hoe heet het dan? Ja, heb ik wel gehad. Ja, ja. ja <laughs> nee. zeker. Vond ik heel leuk ook. Maar hoe heet dat nou, die tuinen, die mensen. Uh, een volkstuin? Een volkstuin, nee nee, nee. nee. nee, nou, ik had wel uh, plantenbakken met rucola en zo erin, dat wel. Gewoon op je balkon. Ja. <laughs> dus, en, maar toen ging jij dus dan, uh, je, je reed daar in Noord-Frankrijk... en je, je kwam iets tegen, een heel bijzonder plekje. <tie> Zoals een oude bakkerij. Ja. Dacht je toen niet van, oh, nou moet ik bakker worden? Ik heb het... Uh, we denken er nog steeds wel lunch over... maar als je daar langer dan drie minuten echt over nadenkt... dan begin je daar niet aan. Nee. Ik weet nog, in dit dorpje waar ik woon, daar zit dan geen bakker, maar het dorp ernaast wel. En af en toe, als die, als die man het zo zat, dan bleef hij in het café hangen. En dan had het hele dorp de volgende dag geen brood. Ach ja. Ja, zo maar ik kon me zo ook. voorstellen. Jeetje, want ja. in Frankrijk is, is er gewoon zeven dagen per week is de bakker open. Hè? En ja. ochtends en avonds. Wat een ja. beroep. Ja, en waar, waar wij woonden was... In de, wat nu onze keuken is, dat was ook inderdaad het café. En hij had ook nog een soort winkeltje... waar je droge waren kon kopen, koffie ja. en dat, dat soort spul. En die oven is een takkenbos over. Dus moest je iedere twee uur moest er een takkenbos in slapen. Dus jij legde me net jouw nachtschema uit. Maar die man die kon nooit langer dan ja, anderhalf uur slapen. Verschrikkelijk. Maar die oven staat er nog wel. Dus je ja. kan er wel wat mee doen. Ja, behalve dat je echt een week moet stoken voordat dat het, het heet genoeg is. Ja, dat is een precies. gigantisch ding. Oh ja, ja, ja. en nee, heb je geen reden, nee. Nee, ja. Goed, en, en, en die, dat idee van die moestuin, hoe kwam dat er? Nou ja, ik ben een groot groenteeter. Uh, dus ik had een klein stukje gewoon voor mezelf. ja En als je maar af en toe bent, zo eens in de drie weken was ik er, dan was het een grote wildernis. En dan ja. toch stond daar tussen, stond dan heel dapper. Ja. Mijn kropje, dus Plukje spinazie en zo te groeien. En dat is zo ontzettend lekker. Oh, dan, ja, Misschien is dat mijn lievelingsgroente. We denken, spinazie ja, het verse spinazie. Ja, ja. ja. Maar, nou goed, weet ik niet. Okay. <laughs> maar goed, dus langzaam maar zeker ben je, ben je die steeds meer die overstap naar Frankrijk gemaakt. Dat heb je niet in één, één slag gedaan. He, je hebt dat huis daar gekocht. En, en, en ja, en met toen tuin dacht ik dan ga ik daar en... later ooit wonen. En toen was het echt, mensen geloven er niks van... maar echt zo lullig als ik in die inleiding schrijf ging... dat ik, ik nam inderdaad een hapje spinazie... Zo, op zo'n hele treurige, modderige, druilerige dag. Ja, ja. Dacht ik dacht nou, dit is zo lekker. En koks zijn zo moeilijk met groenten. Ik wil gewoon ze zoeken lekkere dingen laten proeven... dat ze vanzelf... Ja. En inmiddels gaat het niet door mij natuurlijk, maar gewoon heel veel beter met groenten. Maar we hebben nog een heel eind af te leggen, geloof ik. Ja, nee, nou, absoluut. Ja. Ik kreeg, uh, wat heb ik het nou hier? Ik, uh, heb ik het meegenomen? Ik weet hier. Ik. Oh ja, nee, want ik dacht, nou, ik zal het toch eens vergelijken. Ik, ik deze week kwam, uh, de, deze maand kwam we ook uit bij de nieuwe Amsterdam. Janneke vreugde heel. Ja. I love groenten. Mm -hmm. Ja, die heb met allemaal fotootjes. Maar, ik bedoel, jouw boek, daar staat het ook allemaal in. Dus dit is leuk, Het is extra. Maar het wil wel zeggen dat groenten in de lift zitten. Steeds meer, toch? Ja, het gaat heel goed, ja. en Nou ja, ik heb op de horecava gestaan, vorige maand. Oh? En uh, daar komen dan allemaal van die horeca-ondernemers uit het land... zal ik maar zeggen, als elegante ja. Amsterdammer. Ja. En die zeggen allemaal, oh ja, kijk, dat zijn van die mooie gele bieten... en van die gekringelde bieten. Ja, ik ben ook heel erg met de vergeten groenten bezig... want je moet toch je concurrenten voorblijven. En dan denk ik, man, volgens mij is dat nou juist heel erg hip... Nu, want die vergeten groenten dat ja. zijn nu gewoon een hippe groenten. Het is maar, gewoon hippe groente, ja. Maar goed, dat is, het maakt niet uit hoe mensen het noemen, als we maar groente eten. Dan ben ja, precies. Blij. Ja, nee, dat is ontzettend hip, inderdaad. En dat is weer irritant, raam maar schijt. Het is gewoon groente. Ja. Ja, het is gewoon lekker. Maar uh, je, je had ook als eerste plan om collega Koks te overtuigen van de waarde van eigen geteelde groenten. Ja. Maar ja. Da, dat is lastig. Nou, ja, waar ik zit is sowieso een heel ruraal gebied. Ja. Dus er zijn wel wat restaurants, maar niet veel. En daar ben ik wel allemaal langs gegaan. Zouden jullie dat leuk vinden? En ik heb dan uh, malle soortjes, allerlei kleuren wortelen. En dat is ook leuk ja. te presenteren. Ja, vinden we hartstikke leuk. Dat willen we. Maar ja, uiteindelijk trekken ze gewoon een zak diepvrieze reut open. Ja. En uh, dat is makkelijker, sneller. Zijn, want de, zijn de Fransen uh, grote groenteeters? Nee... Nee, en de uien en aardappelen, dat is ook groente immers. Ja, dat vinden zij, hè? Ja, ja, dat is ook waar, maar goed, ja. wij willen graag ja, het iets meer. Maar en... onze Alain Passard doet hartstikke zijn best. Nou, dat vind weinig. ik wel grappig. Je hebt de groentebijbel aan twee mannen opgedragen. De allereerst dus wat je net noemde, die drie sterrenkok uit Parijs. Alain Passard van restaurant Acht Dat is een echte groentekok, hè? Nee. Nee. nee, hij was, uh, ik, ik heet verschijnsel meilleur Ouvrier de France, dat je zo'n boordje met de Franse vlag mag dragen. Nee, stel. Dat, dat is een heel prestigieus gedoe. En Bocuse heeft bijvoorbeeld ook altijd zo'n boordje aan. Ja. En als je, het is ook echt strafbaar als je dat als niet meilleur Ouvrier de France uh, draagt. Ja. En hij was de beste rotisseur, dus biefstukkenbakker van Frankrijk. En hij heeft op een dag gezegd: Ik ben helemaal klaar. Ik haal er geen inspiratie meer uit. Uit wat vleespak En toen is hij naar de michelin burelen gegaan. Ja. En gezegd, jongens, ik ga mijn kaart omgooien. Ik flikker het vlees er vanaf. En je ziet maar wat je ermee doet. Toen hebben ze zich bij Michelin achter de oren gekrapt. Want dat is natuurlijk totaal ongehoord in het land van de ja, ja En hij heeft ze nog steeds, die drie sterren. En dat vind ik werkelijk wel heel heldhaftig gezet. Ja. Ken je hem persoonlijk? Nee, we hebben er één keer gegeten. Ja? Ik heb altijd gezegd, we moeten even sparen. Ja, moet even sparen want het zal niet ja, gratis zijn de dag dat hij dat deed, dacht ik, nou daar moet ik dus Ja, het tuurlijk, tuurlijk. Eten. En uiteindelijk, een paar jaar geleden, was het dan zover. En het was ja? inderdaad, ja, nou, geweldig. En op zich, hij doet helemaal geen rare fratsen. En geen malle kruiden erbij. Het is gewoon... Nee, zo is jouw boek ook. En, en dat zeg je ook in de inleiding. Uh, uh, zelf... Eet je niets wat oogjes heeft, nee. He? Nee. maar je kan rustig uh, uh, vlees gebruiken bij, bij de recepten die je hebt. Nou, vind ik het zelf, hè, want wij, wij, ik ben echt opgevoed, of dat zit toch wel heel diep van dat je je maaltijd bouwt rondom het ja. vlees of de, kip, of de kip of de vis of desnoods het eigen recht. Ja. weet je wel, en dat is ik vind het heel moeilijk om iets samen te stellen uh, met alleen maar groenten waarvan ik denk. Ja, dat, heeft, dat klopt. Dat vind ik lastig. En dat is het ja, dat daar staat nog niet in je boek. Hoe je dat dan samen doet, weet je wel? Nou, volgens mij is het echt alleen maar een kwestie van uh, je, je, je denken over hoe, hoe een bord daaruit moet zien. Opbouw. Ik, wel, ik serveer als hoofdgerecht wel dan vlees, niet zoveel. Nee. Maar ik leg het tegenwoordig zelfs vaak apart, omdat ik het zonde vind van mijn mooie portie. Van je Ik <lacht> heb een vliegjes bruine lapje. Ja. Het is een, een apart, apart Ja, ja. Nee, maar het, ja. is, het is echt een. een uh, ik mis het nooit in mensen. Die Fransen die krijgen als voorgerecht altijd alleen maar groen. Dat merken ze dus gewoon echt niet. Nee. Ja. Nee, als je gewoon lekker kookt, dan, dan valt het niet op. En we maar, missen niks. Nee, maar kijk, als je nou vlees neemt. van... Uh, uh, bijvoorbeeld, wij hadden dan. Uh, onze buren hebben dan varkens. En zij heeft ook een geite, uh, geiten. Die, die varkens die aten de, de, wat overbleef van de geitenkaas die ze maakte En de wijk kregen ze te drinken. En alleen maar groenteafval. Mm -hmm. En dan werden die. En die, die, die, schapen, uh, die, die varkens leefden een jaar. En daarna gingen ze gewoon met veel plezier. Ging de slager uit ja. het dorp die daar wonen. In die, die ging ze ter plekke. En nou jongen, dat vlees is zo lekker. Ja, nou ja, dat, ik haal... Bij mij in de buurt heb ik ook de luxe... dat ik dat soort vlees aan mijn mensen kan serveren. Maar ook daar heb je dan moeite mee om dat te eten? Zou je niet uh, kunnen? Ik vind het gewoon niet lekker. Oh ja. Nou dat dat is ook. het. Ja, nou, het het. auto. Ik heb inderdaad wel eens een stukje vleesmand. Ik denk, nou, dit is zo mooi. Dat zou ik bijna kunnen eten. Maar omdat ik het ook helemaal niet gewend ben... dan valt het ook gewoon ontzettend zwaar. Oké. Okay. Ik vind, ja... Goed. Gaat gewoon niet meer. Ze hebben een zwaar plaatje draaien nu. Een zwaar plaatje? Oh. Kies, jij mag kiezen. Okay. Je hoeft niet naar die streepjes te kijken wat ik, wat ik heb onderstreept. Dat is een zwaar plaatje. Boy, ja. it's cold outside. Baby, it's cold outside. Ja, dat is wel een beetje een zwaar plaatje. Ja, doe die maar. He, want het is toch heel verdrietig. Want dat is uh, van Ray Charles. Ja. Heerlijk, hè, die man? Ja, kunnen jullie het vinden? Komt-ie. <laughs> Cold outside. I've got to go away. Bet it's cold out there. This evening has been. Been hoping that you drop in. So very now, nice. I'll hold your hand there, yeah, just like My ice. mother will start to Beautiful. worry. Beautiful, what's your hurry? Be pacing the Listen floor. to that fireplace. Oh, so, really, I better skip it all. Please don't hurry. Well, maybe just a Why a don't you more. put some records on while I pour? And the neighbors might think. Better get sped out there. Say what's in this tree. No cabs to be had out there wish I knew how Your eyes are like starlight now. To break the spell. I'll take your hat, your hair next. I ought to say no, no. mind no, sir. if I move in closer. At least I'm gonna say that I trust. What's the sense of hurting my pride? can't stay. Baby, don't hold on. Ah, oh, but, but it's, it's cold, cold outside. outside. I simply must go. but it's cold outside. I say it's cold out there. The welcome has been. How lucky that you dropped in. So nice and warm. Look out that window and that spot? my sister will be suspicious. Your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mine is Gosh, vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a oh, cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to go home. Better you freeze out there. Say, lend me your comb. It's up to your knees out there. You've really been great. I feel when you touch my hand. But don't you see? How oh, can you do this thing to this There's bound to be done to Think blower. of my lifelong sorrow. At least Plenty implied. If you caught pneumonia and died, I really can't stay. Get over that old love, our oh, blood cold. Dus je smelt de boter met de crème fraîche in een pan met dikke bodem. Dan klop je de eierdooier los in een kom, los daarnaast. En dan schenk je dat, uh, uh, nee, het botermengsel van het vuur af... doe je bij die eierdooier. Dat giet je terug in de pan. En dan klop, klop, klop, klop. Laag vuur, mag niet in de kook komen. En dan moet het dik worden. En dan doe je de bonen daarbij en dan peper en zout. En dat heet dan sperziebonen à la fermière. Nou, dat lijkt me zo lekker. En dat is dus iets wat ik dan bij die Fransen... en dan eet ik daar boontjes denk: denk... Hmm, wat lekker, waarom zijn ze nou veel lekkerder? En dan is het door zoiets. En ik ben zo blij dat je dit soort dingen nu... in uh, je boek hebt gezet. Niet dat het mij al goed gelukt is, maar... Ja. De Groente Bijbel van Marie Marisse. Ik kan hem niet genoeg aanprijzen. Wij gaan gewoon door. Waar waren we gebleven? Oh, nou heb ik mijn hele draaiboek kwijt. Oh ja, hier. Uh, jij zit uh, daar dus in uh, Noord-Oost-Frankrijk... Uh, op een straatje dat heet Genot. Toergenot <laughs> Ja, Toergenot, kan je nagaan. Genot moet het <laughs> natuurlijk zijn, maar het is wel heel grappig. Uh, je hebt daar dus in het weekendrestaurant... Uh, in de zomermaanden neem ik of misschien het hele jaar door... heb je mandjes, zoals we dat hier in de grote steden ja. ook nog wel hebben. He, daar kan je op abonneren, groentemandjes. Ja. En dat loopt goed. Beetje... Ja, best wel, ja. Oké. Okay. Ja. En je hebt dus uh, uh, dat restaurant in het weekend. En je hebt ook een soort uh, d'hôte eigenlijk. Hè? Ik verveel mijn rot, dat hoor je al. <laughs> en je hebt een terras. Zoals. Oh ja, we hebben ook nog een terrasje. Ja, een heel leuk terras voor... met één tafeltje of twee? Nou, drie... drie. Mooi licht eraan. Zo, er, er komt ook wel eens een groepje van twintig langs gefietst. En dan ja. nou we overal stoelen vandaan. Dat kan ook. Okay. En fietsers zitten ook graag in het gras. Dus dat komt allemaal goed. Want ik zag een uh, Frans artikeltje op jouw site. Van, uh, want het geheel heet... Uh, Le Jardin des Étoiles. Le Jardin des Étoiles. Hè? Het sterrentuintje. Sterren ja, ja, dat heb ik gedaan om koksen te interesseren in die groente. Maar goed, ja. <laughs> Maar daar werd gesuggereerd dat uh, dat plaatsje, Bimmel, het heet het, uh, uh, precies tussen de lichtstad Eindhoven en de lichtstad Parijs ligt. En dat mensen onderweg daar eventjes... Ja, dat is een steft. fietsroute. Die het is ook echt een fietsroute. Ja, ja, ja. Die mensen gaan allemaal naar Parijs. Of komen van Parijs en fietsen terug. Oh, wat grappig. Ja, dat wist ik ook nooit. Nee, dus dat klopt wel degelijk. ja. ja. Nou goed, hartstikke leuk. Um, verbouw je ook alle 65 groenten die je in jouw wil uh, bespreekt? Uh, ja, ze zijn allemaal in onze tuin gefotografeerd, dus ja. Ja, en dat is gedaan... Oh, behalve natuurlijk de huh? Ik Mag niet liegen. Oh nee? Zeekraal staat niet bij mij de tuin, nee, dat kan niet. Waarom niet? Omdat hij echt op uh, kwelders groeit, dus op, op die... Uh, ja, ja. En dat heb ik niet, nee. Wat voor grond heb jij? Is het kleigrond daar? Of? Het meeste wel, ja, maar inmiddels is dat door jaren bewerking met compost... is dat een heerlijke grond. Je gebruikt geen uh, giffen, geen pesticiden? Nee. Ook geen kunstmest? Nee. Wat, waar mest jij mee? Een compost. Gewoon je eigen compost ja. van uh, ja. etensresten? Uh, en, ja, en bladeren uit uh, de tuin? Ja, en, uh, een heleboel wietafval heb je natuurlijk... Wied? Uh, wieden ah. met een D. I-E-D. Oh wieden. Ja. Nee, goed. Ja, nee, goed. Ja, de ja. tuinwieden, ja, ja. natuurlijk. Nee, uh. Maar goed. Dus dat, of, of haal je er ook wat bij, bij, bij boeren of niet? Uit stallen? Ik krijg wel eens dus wat koemest ook. Maar... Nou, op zich met alleen compostreert je het ook. Okay. Is het dan voor jou belangrijk dat zo'n koe uh, ook op een normale manier leeft... en niet van die uh, allemaal antibiotica weet ik voor wat ja. krijgt? En... Ja. Nou, als je echt een biostempel hebt, is dat sowieso een vereiste. Maar ja. ik uh, vind het voor mezelf ook gewoon belangrijk. En de mensen bij mij in de buurt, die doen ook allemaal zo normaal mogelijk met hun dieren. Bovendien is het heel erg duur, al die antibiotica... Ja. En als je gewoon kleine kuddes hebt, dan is het ook nergens voor nodig. De ja. één of twee porties per jaar zijn verplicht. Als ja. je geen bioboer bent. Maar de rest, dat hoeft allemaal niet. Nee. Ja. Nou, Mijn, mijn uh, Franse buren die uh, hielden, zijn op een gegeven moment ook meegestopt. Want ze moesten aan zoveel Europese eisen voldoen voor ja, hoe ze het maken. En nou ze ja. hadden ze iets van, nou fuck it. weet je. Ja. Wel? Dat vind ik ontzettend jammer. Zo lekker. Ja, weet het is wel. verschrikkelijk. Maar die, die, die, ze wilden al sowieso die dingen niet in hun oren doen... bij al die beesten. Daar hadden ze geen zin in. Nee, als je niet en de wil conformeren hun... als boer... Dan nee. dat is werkelijk verschrikkelijk. Ja. Ja. Ja, dat, dat hele landbouwbeleid... is er gewoon echt op gemaakt... dat het allemaal steeds grootschaliger moet worden. Omdat je het inderdaad gewoon niet redt als kleintje. Nee. Zogenaamd is dat veiliger voor ons. Maar ik, nou, ik betwijfel het niet eens. Ik weet heel zeker dat het niet ja. zo is. Ja. Nee, kijk, ik, ik, ik mocht bijvoorbeeld niet mijn aardappelschillen die ik dus uit, in, de, in de supermarkt gekocht had... geven aan het varken. Weet je wel? Nee, nee. Want dat zijn bespoten ja. dingen. Maar dan heb je het probleem van... Het waar... is heel veilig hoor. <lacht> dat die aardappelen uit de dus supermarkt heel veilig. Nee, maar de, wat heel erg is in de, in, in de, tegenwoordig is... als je dus naar de groenteboer gaat... er is geen groenteboer meer bij mij in de buurt... alleen maar supermarkten. En dan kan ik alleen maar of Iets kruimige of ja. kruimige aardappelen kopen. Dit zit. Ik ken ja. niet eens meer een naam. Nee. Ik ken niet eens meer een naam van een aardappeltje. Nee. Nou, daar word ik helemaal gek van. Ja. En dan moet ik naar de, naar de markt. En dan ga je naar de, bijvoorbeeld uh, Albert Kuip. En daar zit uh, mijn, mijn uh, aardappelboer. Die zie ik niet meer. Die had nog die vier, weg? vijf Is uur... weg, meneer Van Maurik? Is die weg? Met zijn zoon, hè? Die, dat was een leuk... Uh, ik kreeg ook die geld. tegenover de vis? Of die ja, andere... die tegenover de vis. Is die weg? Nou, ik, ik, ik weet niet zeker. Maar ik heb hem niet gezien de laatste paar keer dat oh, ik er was. Yeah. Ja, ze, hebben wel, ze doen nog maar twee dagen niet, volgens mij. Dus ja, volgens mij is hij maar vier dagen nog. Maar dus dat is dan de enige plek waar ik nog... Nou ja, je hebt natuurlijk tegenwoordig heb een natuurwinkels. Die, die zijn als eerste weer begonnen met een normale groente te verkopen. En gelukkig ook niet meer altijd zo geitenwolde sokkerig. Ik, heb me, ik ben een keer op een excursie geweest met mijn schoonvader. Want die gelooft heel erg in voedselveiligheid. En dat kan niet als het... Die gelooft alles wat zie je wijs maken, Dat het moet om de mensen te voeden. Om alles grootschalig te verbouwen. Dus toen heb ik hem alle moderne natuurwinkels laten ja. zien. Ze zijn in de markt geweest. Oh ja. Met, met CQ, uh, ja. De ja. Markt en dat, ja, hij vond het wel een belevenis. En inderdaad, er liepen ook uh, normale mensen met uh, dure kleren en uh, gewassen haren. Maar het blijft toch wel een beetje eng, vond hij. Ja? Ja, ja ik. Nou, ik vind, het, ik vind het echt heel vervelend. Want uh, ik, ik bij heel veel bio-dingen, denk ik, en eco-keurmerken en gelul. Afschaffen. Ja, ik heb ook zoiets van. Uh, maar ja, je woont in de stad, kijk. Ja. Ik kan het thuis, ik kan het in Frankrijk ook nog proberen... in mijn tuintje, om er wat van te maken. En daar een beetje van uh, met het seizoen mee te eten. Maar in de stad kan dat gewoon helemaal niet. ja, nou ja ook dat gaat beter. Je hebt natuurlijk de markt en dergelijke ketens Er komen er steeds meer van dat soort bedrijven. En je hebt, hoe heet dat, Willem en Drees, geloof ik? Oh ja, ja, ja. Die, die volgens mij leveren, ik weet niet of ze dat nog steeds zijn... we begonnen leverden ze zelfs aan supermarkten... en altijd van 20 kilometer... Uh, in de omtrek van die supermarkt. En dat kan allemaal best wel, als je zolang je geen mango's wil eten, natuurlijk. Nee. Het kan allemaal makkelijk. Ja. Je hebt het boek ook nog aan iemand anders opgedragen. Dat ja. is die andere man in je leven die er ook echt fysiek is. Ja. En die de foto's maakte voor het boek. Dat is uh, iemand die hier ook al eens op bezoek is geweest. Want dat is gewoon... Liefde. Geheel geen fotograaf is. Oh ja, jij is geen fotograaf. Ja, nu wel. Ja. Want Ik zit te denken van wat heb je erover geschreven. Oh, Dat vind ik wel heel leuk. Ik zal het even citeren. Uh, dit boek is ook voor Bart. Die uit was op een slagersdochter in de Bourgogne. En nu opgescheept zit met een Hollandse groenteborin. En wat, waar staat Novery on op? Nee, mooi dat je het vraagt. Want niemand durft dat te vragen. Mensen lezen dat allemaal. En kijken je dan heel geleerd aan alsof ze weten wat daar staat. Maar nee? je kunt het eigenlijk alleen maar ontcijferen door Bartse handschrift down te loaden. Dat kun je gewoon. <lacht> <lacht> wat? Dan zie je het staan. Oh, oké. Okay. Okay. That... Je, je, je kunt het downloaden. Ja, probeer het. Dat is leuk. Ik, Gaat, ik het ga het nog heel even zo. Ik laat, we laten het nog even mysterieus. Ik wil zeggen, het heeft iets met Porgy en best te maken. Maar ja, je moet het in Bart's handschrift zien. No, no, no, no. Staat hij niet op het lijstje? Nee. nee. Waar, het lijstje? Nee. Oh, heb je iets van Porgy en best? Nee, toch? Ja. Wat dan? Kijk eens, Sally So hebben we erop staan, volgens mij. En oh, ik naar nou alleen staan. Hé. Hey. Een necessary So? Nee, die heb je niet. Is die verdwenen? Oh. Ja, die hebben we er twee keer opnieuw ingezet. En die is toch weer verdwenen. Het is verschrikkelijk. <laughs> wat maar maar. gaan we dan nu draaien? Ja, wat gaan we dan nu draaien? Wat moet je dan? Ik hoor Bart iets. Gingen, Bart daar... roept uh, een pot met bonen. Ja, dat vind ik helemaal. Die is, gek. die is ook voor Bart. Van Bart. Bart heeft hem in Suriname waren we uh, voor het suri vlaamse feest van Fik uh, van der Rijp. Ja. En toen heeft hij voor mij dat lied gezongen waarin in Suriname. Ja, en er komt natuurlijk een Marie in voor. Ja. En een pot met Brie. En Brie is dan weer de redacteur van mijn boek. Dus dat, dat klopt helemaal, dat lied. Oké, okay, gaat. Komt-ie.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 La la Marie. Mari Mara Mari Mari Mara Oh Mari Mary, Mari Mary, mari Mary, mari ma Met a good state and there in the Dan with a green then I'll take a green and bone in marie marie mara, marie, marie, mara, marie mara, Oh, wat een heerlijk nummer. Dat was de keuze van uh, Maris Hakenberg. Maar nu Marie Maris. Hè? Maar ga, op... ik ga maar weer eens. Nee, dat onthoudt u toch veel gemakkelijker. Schrijver van de Onmisbare Groente Bijbel. Of ons uitgegeven bij uh, Carrera uh, Culinair. Uh, je had net ook zoiets van mijn uh, redacteur. Moet ik ook even bedanken. Dat was... Brigitte Buysink. Brie. Ik ben Marie en zij is Brie. Al jaren. Oké, Marie en Brie. Is ook van haar de bonensla? Brigitte's bonensla? Yes. Of komt dat uit Berren, zat ik te denken? Restaurant Berren aan de Nieuwmarkt in Amsterdam. Het kan best dat ze daar vandaan heeft, hoor. Ja, dat, dat denk weet ik eerlijk ik gezegd niet. Nou, volgens mij is deze nog erger dan oh, Bern. Nou, in Bern, uh, Café Bern, dat is het, het lekkerste. Um, uh, Kaas, Kaas van Duur. Kaas van Duur restaurant van, uh, van Amsterdam. Het is het enige plek waar ik ooit uit eten ga, want het is betaalbaar. En die hebben al honderd jaar de vierzelfde slades: mm. knoflooksla tomatensla, tomaten ja. sla, yemenitische en, sla en bonensla. En dat is niet te geloven. Dat is het enige recept in jouw boek waar iets uit blik. Ja, ja, zij vindt hem niet eens lekker met echte spersieboonen. Nee, dus je moet spersieboonen uitblikken... en dan een uitje en dan gewoon vinaigretten in feite eigenlijk, hè? Ja. En nou, dat is dan een slaatje. Ik vond het heel grappig dat ik die ertussen vond. Vind je hem zelf lekker? Met verse spersieboonen wel. Maar met blik niet. Oh, lekker inconsequent, hou ik ook. De ultieme tip, ik vraag het me af... Uh, tegen uien snijden. Ik heb vriendinnetjes, die moeten altijd zijn mijn slaafjes. Ja, als we veel mensen te eten hebben, dan moeten die allemaal uien snijden. Want ik eh, gebruik ontzettend veel uien mee eten. En bril helpt enorm. En ja, Brildragers had... hebben zelden last van tranen. Maar de stromende kraan doen ze ook wel. En zwavelkopjes helpt volgens mij het best. Dus een lucifer met het zwavelkopje naar buiten uiteraard. In je mond. Die zwavel neutraliseert die zwavel uit die ui. Waardoor je... Echt waar? Nagenoeg geen prik oog heb. Ja, tenzij je heel gevoelig bent en een hele erge ui hebt. Maar... Nou, die van de kraan lopen, die kende ik. En die bril natuurlijk ook wel. Ik heb op een gegeven moment ook, had iemand me gezegd: moet een stukje brood in je mond. Oh, dat ja, sloeg die... helemaal neer. Gaan we op, die uit. ken ik nog niet. Nee, helpt niet. Ik heb wel een tijd lang <lacht> gedaan. Maar ik ga die Lucifer, die kende ik nog niet. Ja. Nou, Het neutraliseert. Een hele goede tip. Um, ik heb ontzettend veel geleerd door je Groentebijbel, <kleden> ik had ook veel oplichting. Sorry, omdat ik juist sommige dingen al heel goed wist, was ik dan heel trots op Ah, Dat doe ik gelukkig goed. <laughs> je doet het altijd goed als je voor jezelf koopt. Dat is ook mij. zo. Maar ik, er waren ook dingen waarvan ik denk, nou daar ga ik niet aan beginnen: hopscheuten en kardoen. Nou ja, de mensen die in de stad wonen kardoen kun je echt gewoon bij de, bij de markt en de Turk en zo krijgen. En dat, dat is eigenlijk hetzelfde als je gebruikt het als bleekselderie eigenlijk Ja, is, is ja het is wel een heel specifieke smaak veel eh, mensen vinden het echt verschrikkelijk vies Oh Maar ja, het is best wel, ja, ja Nee, ik zou oh. niet eens weten wat het lijkt Echt een hele bijzondere smaak is het wel maar ja, ik denk als je in een heel klein dorpje woont, het lastiger wordt om eraan te komen. Nou, precies. Dan moet je het echt in je tuin zetten. Ja. En nou ja, je die, die ziet ze hier bijna nooit te koop. Maar ja, je kan ze wel echt heel makkelijk vinden in het voorjaar. Ja, dus als je hop ziet, hè, met, die, met die mooie groene, rare bloemen... Ja. of waar eigenlijk de, dan dan uiteindelijk... Bellen, de, ja. Bellen, waar ja. bier van gemaakt wordt. Ja. Dus je kapt er gewoon wat af. En dan onder alle nieuwe scheutjes... Ja, in het voorjaar doe je het. De witte scheutjes die daar... Ja, eigenlijk net voordat ze boven de grond kan. Maar als je weet waar die staat. Want en dat is in lekker bij? Gaat het, voor... het is gewoon heerlijk op zich ook. Gewoon lekker zo knabbelen? Nou ja, ik vind het wel lekker als je ze iets gaar maakt. Even zachtjes smoren niet... in de boter is al. Smoren uh, in de boter. Ja. En wat, waar smaakt ze dan naar? Kun je het omschrijven? Een beetje asperge-achtig. Maar het is veel knapperiger. Over asperges gesproken. Ik moest uh, van uh, de vrouw van jouw uh, neef, Sebas. Dat is de zwangere geertje, moest ik vragen. Die hoorde op Ecoplaza. Ecoplaza was aan boodschappen doen. En er zei iemand, uh, geef ze mij maar schorsenieren. Dat zijn tenslotte de asperges voor de armen. Mm, dat zeggen ze, ja. Mee eens? Nee. Nee. Het groeit onder de grond en het is wit. Maar voor de rest, nee. Nee. Het smaakt totaal anders. Het heeft een andere structuur. Maar... Ja, het smaakt absoluut anders. Ja, ik vind het heerlijk. Ik, ik heb maar het al... ja, dat is een bijnaam van de, ja, arme ja. luizen. Ah. Over nog zoiets. Ik maak wel eens uh, champagne de pauvre. Weet je waar ik daarvan maak? Nee. Dat is ook Frans hoor. Uh, uh, in het voorjaar. Het is mooi droog. De zon schijnt. Alle paardenbloemen zijn net open. Je haalt de kopjes eraf. Die doe je een hele emmer vol. Mm. Dat zet je in, in een aantal liters water. Later doe je daar uh, gist bij. Rozijnen, sinaasappels en citroenen. En dat doe je in een uh, bonbon. Laat je een jaartje staan. Dan schenk je het over. En dan heb je champagne de pulver. En dat is lekker? Ja, ik vind het wel. Van okay. de Pisanli omdat de paardenbloemen... Ja, op zich maak je een crameot recept ja. nu. Alleen kook je niet in tot shimmer, je laat het een jaar gisten. Maar ik heb God. door jouw boek nu ontdekt dat het molsla is wat ik eigenlijk eet. Mm. Ja. is toch niet erg? Nee, dat geeft niet, maar ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht, er zijn gewoon paardenbloemen. Maar het is heel leuk dat ik door jouw boek... Ja, De molsla zeggen we natuurlijk tegen de blaadjes. En jij gebruikt de bloemen. De, de bloemen. bloemen. Echt. En die staan er wel in, voor, inderdaad, die jam, kramaiot. Jam, is het eigenlijk. Ja. Maar dat noemen ze ook, omdat het natuurlijk heel goedkoop is. Je plukt het uh, buiten. En, ja. uh, super. Pis en li. Ja. Ja, in Frankrijk ja, doen ze dus heel, du bed. heel ja. duur over, ja. <lacht> <lacht> nou goed. Um, we hebben nog niet gehad uh, over... Uh, uh, wat zou ik zeggen? Uh... Ja, nee, ik heb een klein verrassing hier voor jou. Oh. Uh, maar misschien uh, ken je ze al lang hoor. Want ze bestaan al sinds 1998. De, de, dat is eerste Wiener Gemuze Nee. Ken je dat? Nee. Ja. Oh. <lacht> ze maken alle instrumenten van groente. Echt waar? Ja. Ze cool. bestaan al 15 jaar. Ze, ze treden binnenkort op in. Uh, is het in Monaco, is een beetje ver weg. Maar in juni zijn ze in mes. oké. Dus dat is nog te doen. Ze hebben een stukje. Is een hun laten horen? Dit is heel grappig. Dit is al van hun derde album. En het heet Onion Noise. Cool. Ja, heb je? Om met wortels. Ja, ja. Je moet maar uh, uh, op hun website kijken. Ze hebben het nu wat geïnternationaliseerd. The Vegetable Orchestra. Want als je hier filmpjes. en dan kan je ook echt zien. En zie je ook hoe zie groenten dat... gaan kopen, hoe ze het maken. En, uh, en ze zijn echt geïnspireerd door John Cage. En. Uh, <lacht> no ja, dat hoor je ook. Ja, je dat teken. hoor je ook. <lacht> en het zijn volgens mij gewoon tien, tien gekken. Die, die hier heel ja. vrolijk van worden. Dus dat is. Maar is altijd ook, goed. Altijd doet goed, voor ja vrouw. toch? <lacht> nou ja. Ik ben blij dat ik jou heb kunnen verrassen. Uh, verder, we gaan gewoon na het uur nog even door. Want ik had je nog iets willen bekennen, ik ben ook een beetje een kokfantast. Weet je wat dat is? Nee. Kijk ik, ik niet. Ja, kokfantast? Nee. Kokfantast. Die bestaat. Uh, hij, zij is alom tegenwoordig. En soms verschuilt hij, zij zich ook in jezelf. Iemand die twee uur boven kookboeken hangt. En maar denkt. Oh, dat ga ik maken. Oh, dat oh. ga ik ook maken. Zonder tot een keuze te komen. En dan uiteindelijk iets makkelijks doet. Met wat er nog is. Begrijp je? Dat is toch heel goed voor de <lacht> lijn. <lacht> dat is heel goed voor de lijn. Maar... Oh, iemand die een ijskast vol laat met mogelijkheden... in de vorm van groente, vis en kaas. En vervolgens veel van die mogelijkheden weer laat schieten. Nou, dit, ik vind dit wel leuk. Het is een stukje van Marjolein en de Vos uh, gisteren in de NRC. Maar uh, jij zei tegen mij, je bent helemaal geen kookboekenvrouw. Uh, nee, ik gebruik nooit een kookboek. Uh, ik gebruik de uh, La LaRouche, als ik vergeten ben... wat de verhoudingen zijn voor een pasteideeg. Ja. En Escoffier vind ik fijn om doorheen te bladeren. Maar maak ik eigenlijk er ook nooit iets uit. En jouw Frans is helemaal top? Nou, als je grammatica niet meegeeft. Ik ben zo verder.